Sophie Verhoeven met het NOS-journaal. In Den Haag begint de rechtszaak van 300 Q-koorts patiënten. Zij klagen de staat aan omdat ze vinden dat die te lang gewacht heeft... met het nemen van maatregelen. Daarom eisen ze een schadevergoeding. Bijna tien jaar geleden brak de ziekte uit op een boerderij in Herpen in Brabant. Er zijn ruim 4000 gevallen van Q-koorts gemeld... maar het werkelijke aantal ligt waarschijnlijk veel hoger. Q-koorts wordt meestal overgedragen van geiten op mensen... De uitbraak in Brabant was de grootste in de wereld. De problemen op het spoor rond Amersfoort zijn voorbij. Er reden een aantal uren geen treinen vanwege een seinstoring. Volgens spoorbeheerder ProRail en de NS zijn de problemen nu verholpen... en het treinverkeer komt langzaam op gang. Reizigers moeten nog wel rekening houden met vertraging. De familie van een jongen van negen die in augustus op de Reewijkse plassen omkwam... wil dat het onderzoek naar zijn dood wordt heropend. De jongen viel tijdens een vaartocht overboord en werd geraakt door de schroef van de boot. Het OM spreekt van een technisch mankement... maar nieuwe getuigen hebben gezegd dat er niet een volwassene achter het stuur stond... maar een kind dat hard achteruit voer toen de jongen van negen in het water was gevallen. In Dierentuin Artis in Amsterdam is een Aziatische olifant geboren... De olifant was 21 maanden drachtig, maar de bevalling duurde maar twee minuten. Volgens de dierentuin beviel een olifant nog nooit zo snel. De jonge olifant heet Sanook. dat is Thais voor gezellig of geluk. De geboorte van de olifant is belangrijk voor het Europese fokprogramma... van de bedreigde Aziatische olifant. Het weer nog, de regen trekt naar het oosten weg... later vandaag weer een aantal buien en een graad of 17. Morgen bewolkt en veel regen, het koelt verder af naar een graad of 15... De rest van de week blijft het wisselvallig en zakt de temperatuur naar zo'n 12 graden. Dit was het. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. van de ANWB. De files met de meeste vertraging nog op de A2. Vanuit Utrecht naar Den Bosch bij knooppunt Dijl 4 kilometer, zo'n 20 minuten vertraging. Na een ongeluk op de A4 richting Amsterdam bij knopend Badhoevedorp 7 kilometer. Vertraging nog zo'n 20 minuten. De weg is wel weer vrij. De andere kant op, na een ongeluk richting Den Haag bij Zoeterwoude, 8 kilometer. Ook daar ben je nog zo'n 20 minuten langer onderweg, maar ook daar zijn de rijstroken weer vrij. En verderop bij Leidschendam nog 4 kilometer door een kapotte auto. De linker rijstrook is daar afgesloten. Na een ongeluk op de A12, Den Haag richting Utrecht, bij knooppunt Prins Klausplein, 4 kilometer. Ook daar is de vertraging 20 minuten. De rechter rijstrook is afgesloten.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 No. Oh. De single van The Last Frequencies en uh, inderdaad The Beautiful Life. Het is uh, even na drie uur. Welkom terug bij het op zaterdag met in dit uur de volgende onderwerpen. Naar de volgende plaat gaan we uiteraard weer schakelen... met het circuitpark Zandvoort. Want daar worden we dit weekend de DNRT-finales verreden. En daar is voor ons aanwezig Willem van Densen. Uh, half uur hebben we natuurlijk de evenementenagenda. En rond de klok van kwart over die gaan we natuurlijk weer even schakelen... met de SV Zandvoort tegen Beursbengels. Tussenstand momenteel nog 0-0. En Joop van Nes, onze verslaggever, is daar voor ons aanwezig. Daarnaast hebben we natuurlijk ook nog Zandvoorts nieuws in het kort in de tweede uur. Dus ik zou zeggen, genoeg reden om op het tweede uur te blijven luisteren... naar uw enige echte lokale zender ZFM. En het zonnetje schijnt lekker. Ja en het. Ja, heerlijk. Ja, en wij zitten in de studio aan de Tolweg Tina. Wil je trouwens mee, uh, meekijken in de studio? Dat kan hè. Heel eenvoudig via www.zfm-live.nl www.zfm-live.nl Kijk je live mee naar het programma Zandvoort op zaterdag. Albert-Jan en ik zijn er tot aan 5 uur vanmiddag. De jaren 80 was dat uh, de single van Co West en We Close Arrive. DM Race Radio, pit Report. Ja, en dan sta ik er weer live over naar het circuitpark Zvoort naar Willem van deze. Hij is uh, aanwezig uh, tijdens de DNT finales op het circuit. En de Master Cup. Ja, daar zijn we natuurlijk heel benieuwd uh, naar hoe dat uh, daar gaat, uh, Willem. Ja, dat klopt. Uh, Master Cup. Ik uh, vertelde het eerder al drie uh, kampioenskandidaten uh, waren daar morgen uh, geboren. Die hebben inmiddels uh, twee races uh, gereden. Als we nu even kijken naar de tussenstand... dan is het zo dat uh, er twee man aan de leiding gaan in het kampioenschap. En die hebben evenveel punten. Dus uh, race 3 die later op het programma staat... die als uh, de planning uh, loopt zoals die moet lopen, gaat hij om uh, vijf of vier van start. De twee uh, leiders in het kampioenschap zijn... in zijn zoonvotter uh, Julie Verstijder en Ruby Schilder. Evenveel punten. Dus ja... Tussen die twee zal het gaan. Het was uh, wel uh, de racewinnaar uh, van Race 2, was ook de racewinnaar van uh, Race 1. Helmut-Jan van der Slik uh, rijdt niet het hele kampioenschap mee, dus ook geen uh, kandidaat uh, om het kampioenschap binnen te halen. Tweede in die race werd uh, Marcel Dekker. Marcel uh, Dekker, eigenlijk ook een uh, kampioenskandidaat, maar die heeft toch uh, ja, wat strafpunten gehad, zomaar zeggen, omdat hij uh, met een auto onderweg is geweest in Assen... Die uh, over te veel uh, vermogen beschikt. Uh, vandaar wat punten geschrapt. Hij is geen uh, kandidaat meer voor de titel. De strijd om de titel in uh, massa en NX5 Cup die gaat dus tussen Hugo uh, Schilders en Jurie Verzijpelen uh, later op de dag. Oké, okay, dus uh, in alles is in volle gang? Ja, het is in volle gang. Wat nu in uh, volle gang is op de baan, is uh, de Volvo uh, 320 Cup. Die rijdt samen met de uh, Squadra Italiana. Leuke uh, oude Zou ik maar zeggen, uh, uh, okay. 340, uh, Volvo 340. En die uh, racen altijd leuk. Ik zeg het al, uh, leuke boodschapauto's. Dus bij het DNT, uh, die zijn al bezig met uh, het volgende seizoen, uiteraard. Om te kijken of daar weer een uh, leuke klasse tot stand kan komen. Nou, dat gaat al degelijk gebeuren. We gaan volgend jaar bij het DNT gaan races zien met de uh, Peugeot 205 GTI. Daar worden races gemakkelijk ja, instapklappen. Uh, Klas niet te duur. Uh, je kan zo'n autootje kopen voor zo'n 1000 euro al zo'n balance Zo'n racebit komt meer op zo'n uh, 2500 euro banden, rolkooi, noem maar op en dergelijke. Ja, en dan kan je een seizoen lang uh, racen in die DNT. Uh, dat... Nou, dat valt best mee. En inmiddels uh, zijn daar ik pas net uh, een van die uh, initiatiefnemers uh, daarvoor. Inmiddels zijn daar al uh, 28 inschrijvingen voor uh, en het is uh, eigenlijk pas uh, duidelijk maand uh, bekend dat dat er gaat gebeuren. Dus het uh, zou een populairere klasse dan voor uh, volgend jaar bij de TNT. Ja, nog even terug op die uh, Master MX5 uh, Cup. Ja, hoe populair is uh, in, in, inderdaad uh, deze raceklasse? Nou, bij DNT is hij wel erg populair, want uh, ja, als je kijkt naar het startveld, uh, we hebben hier uh, 49 uh, auto's uh, die van start gaan. Zo! Ja, en dan, uh, ja, dat is het hele seizoen al, uh, ruim 40, 40 plus auto's, uh, dit weekend 49 dus, dus ja, je kan wel spreken van een populaire uh, klasse populaire klasse, ook onze antwoorders. Ik noemde al uh, Joeri uh, Verswijveren. We zien daar ook nog uh, Tim uh, Koelmans, uh, die de auto deelt, samen met uh, Jürgen van der Kuil. Die rijden om en om. In race 2 was het uh, uh, Thomas uh, die uh, van start ging. Hij uh, ja, startte op de twintigste plaats en uiteindelijk uh, toch gewinnist op een uh, mooie vijftiende plaats. Want uh, als je start uh, in een veld van 49 en je hoort vijftiende... Laat je toch maar mooi 34 achter. Ja, zo is het, uh, Willem. Nou, In ieder geval heel veel uh, spektakel dit weekend op Circuit Park Zandvoort. Dankjewel voor dit moment. En we komen, we komen later uh, nog even bij terug uiteraard voor het vervolgen van de vervolgende races op Circuit Park Zandvoort. Dat was Willem van deze inderdaad live vanaf het circuit. En hier is Maan.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 En dat was hem, de single van Maan en uh, DJ. Ja, we gaan eens even kijken of we contact kunnen krijgen... met uh, Joop Verest op uh, Duintjesveld. Eens even kijken hoor, of de telefoon uh, overgaat, uh, Albert-Jan. Ja, wat, wat wou je zeggen? De telefoon gaat niet ja, over. Ja, Joop, je bent in de uitzending. Joop. Nee, het ga, gaat niet over. Jawel, jawel, ik hoor Joop. Oké, het einde. Joop. Ja. Ja, je bent in de uitzending, Joop. Ja, ja, ja. Kan ja. ik niks doen. Nee, dat deden wij, ja. Dat klopt. Hoe is het zo vlak aan het einde van de wedstrijd? eerste helft in ieder geval. Ja, Rob, we speel, stel we in uh, 43 minuten. We het heel even stil. Voor een, een kleine dus behandeling. En het uh, zal zo wel weer verder gaan, neem ik aan. Uh, Zandvoort het, uh, ja, uh, probeert uit te vallen. En, uh, ja, maar dat doet uiteraard blauw wit uh, ook. Uh, het, het spel is op het middenveld. En uh, het dreigt een beetje dat Zandvoort die slag daar gaat verliezen. Want uh, je ziet veel meer de Beurwinders aan het van Zandvoort voetballen. En dan ook nog. Nou, niet echt gevaarlijk, maar dat het niet druk geven op het doel van, uh, van Reinier Mutshaas. Uh, dan andersom. Uh, net had Boy Visser uh, een, een redelijke kans. Uh, die stonden er stonden drie mannen omheen. Daar kon hij niet doorheen komen, uiteraard. Dat wil ik zeggen. En, uh, Ja, dus een stand van steeds 0-0. En, uh, Kijk, wat zijn we daarmee nou bezig? Oh, goed. Er wordt nu uh, gewisseld daar. Ik ga niet zien wie het is voor Zandvoort. Het moet in ieder geval eruit. De Brief heeft ook al gewisseld. Ook voor een vuren. En ik kan ook niet zien wie er in komt hier vandaan. Het voelt natuurlijk uiteraard. Je bij mij zien aan de andere kant van hetzelfde lukke Staten, zo te zien, is erin gekomen. Goed, dat is een beetje aanvallende spelen. En Sander heeft weer het bal in het spel gebracht. In, in, in inworpen. Uh, Blouwit neemt het over. En dat wordt daar heel mooi gespeeld. En het middenveld is weer, niet voor zandvoort. En daar moeten ze opgepassen over de linkerkommer. En daar is het niet meer zo'n in interceptie van... Uh, ...en uh, de, de, de Boyzussen Boy gaat proberen... ...de bal te blijven. En dan zet weer een baas van helaas achter Nigel Berg. Dat is jammer. En daar gaat Koen Magiel zijn behoorlijke overtreding. En hij. Echt blij zijn dat hij geen gele kaart daar krijgt. Dat was echt wel waard, vind ik. Maar ja, wie ben ik? Dat is wel eens meer gezegd eigenlijk. Uh, goed, beursbreng als nu in. In balen zit we eigen nog steeds. Vrijge helft, moet ik zeggen natuurlijk. En daar gaat iemand de langsluit. En dat moet je toch echt een goede huizen komen. Wil je luid te kunnen passeren. Want ik passeer in lekker drie keer. Dan komt die bal voor. En dan kan uh, even kijken. Um... Is dat Peter Koper kan die bal net over de, over de achterlijn tikken? Anders was het gevaarlijker worden ook. Corner voor, uh, blauwe Beursprengels, voor Zalf gezien op de linkerkant van het veld. Uh, Zandvoort is niet allemaal achterin. Uh, Boy Visser staat nog op de helft. en uh, uh, Jus de Haan die staat helemaal voorin. Visser komt nu terug, dus Zandvoort is redelijk uh, achterin. Nou moeten we hopen dat die bal natuurlijk niet met die bal... waar die stevig, ik weet niet of je dat kunt horen... ...maar het waait die behoorlijk hard... ...dan komt die bal... ...oh, komt er net niet bij... ...en de bal kan weggewerkt worden, nee niet goed weggewerkt... ...en dat is een, een reactie... Een, ...echt een kattige reactie van dat Van Mutshaas... ...die de bal uit zijn doel kon schoppen... ...en Sands is eruit, is weg... ...ik zou zeggen, de bal is weg... Kon niet aangespeeld worden daar. En de blauwe weer Ze gaat weer drukken op de toer van Zandvoort. Het is bijna tijd. 45 minuten staan al. Maar er is twee of drie keer een behandeling geweest. Een behandeling en er zijn twee geweest. Ze neemt even tijd in beslag om daar weer op die 45 minuten te komen. Dus binnen als nog steeds geen haast, nu komt een lange bal, hele lange bal, richting de spits. Wordt weggekopt. Door. Uh, even kijken. Nee, dat maakt niet uit. Maakt niet uit. Zandvoort nu in ieder geval in balbezit. Uh, <gülheng> ik een bal bezit. Daar verstaat een vrije schop bij een overtreding op hem van begaan. Jeffrey Friedekker, nee, die gaat het niet doen. Naartje Bergboer moet zich ermee. Op de eigen helft, een driekwart van het veld, zeg maar. En wordt er wordt teruggespeeld op uh, Rein in Mutshaas. weer terug naar uh, Midberg. Berg moet kijken. Er is weinig beweging voorin. En hij probeert een man te passeeren. Doet hij goed? Dylan Keugen. Keugen. Nog, die kan ook die bal niet kwijt. Er is gewoon geen beweging. Er gebeurt helemaal niks voor in de, bij Zandvoort. En dan gaat eh, Berg Mijnlijken op, Die gaat er een maken. onderbroken door eh, Luiter luiten terug naar Berg. Berg. Katachtige beweging. Ongelooflijk. Want die man, hoe die man passeert is niet normaal. Uh, uh, ja, voor hem misschien wel, maar voor een ander niet. Voor een <laughs> sterfeling niet. De Haan. Er wordt goed opgespeeld. Daan, kan die bal bij zich houden. Komt daar. En dat is een overtreding, en behoorlijk ook zelfs. En daar komt de gele kaart tevoorschijn. En terecht voor een overtreding, op even kijken, wie is dat? Uh, op je staan. Die maakt een beetje verkeerde bewegingen, denk ik, en wordt gestopt. En echt nog hard. Gestopt. En de bal ligt een metertje of, nou, we zullen het zien, het zijn een metertje of vijftien buiten, het strafstof verbied. Dus echt, direct gevaarlijk is het niet en de scheidsrechter moet zijn administratie gaan bijwerken. Precies <coughs> voor dat hoesten, dat hebben we allemaal uitgelegd. Een beetje verkouden, dat moet kunnen en toch aanwezig zijn. Toch hoor. Ja, ja, heel goed, Joop. Heel goed. Berg wacht tot hij die bal mag gaan nemen, want die staat achter. En de scheidsrechter heeft zijn administratie bijgewerkt. Hij heeft nog geen signaal gegeven dat het gaan gaat beginnen. Hij loopt naar zijn positie toe. dan kan het een tussentijds signaal Werk. Goede bal. Goede bal. En die wordt dan het ziekenhoofd van de verdediger van Kloe. Gaat hij over de achterlijn. En zelf mag vanaf de linkerkant een corner nemen. Maar die wordt gedaan door Koen De Gielsen is zelf een goede kopper. Maar die gaat nu die bal nemen. En kijken of er iets uit kan komen. Zoals we vroeger zeiden, de corner heeft een, een, een doos op een hoekje, komt die bal. Goed geplaatst, op het op de cornerstuk en die gaat over de zijlijn. En het is laat het steeds door te spelen, ik vind het wel erg lang. Ik laat op eigen helft, dik op eigen helf, die bal in gaan gooien. En zo'n soort van geeft dat druk op de... Uh, Spelers, ja, ja, ja. dus, door hoort spelen, je horen, die verdedigen niet, maar alleen mag worden op de terapie. Die reken, kan bereiken, daar gaat hij uitkomen. Jeffrey Dekker, wordt weggekopt door, door een vriendje van uh, Blauw-Wit. Nu, uh, Blauw-Wit is nu uit. Hier, uh, soms is uh, rechterkant van het veld, die gaat over de, over de lijn door Jeffrey Dekker. Dekker, uh, die gaat nu terug en uh, Blauw-Wit mag afnemen. Op de middellijn ongeveer. En nog steeds laat die scheidsrechter doorspelen. Geen idee waarom. Want dit is wel heel erg lang. Dan er gaat die voorzet komen. Diepe helemaal niks aan de hand. Uh, Reinier Mesars kan die bal simpel aanpakken en gaat dan nu speelt er nu even kijken in bij uh, Berck Belekamp, Belekamp, naar. Uh, Kreugen, Kreugen, terug naar Berg Bellenkamp. dat is het signaal eindelijk van de eerste helft. Zandvoort heeft het in het begin heel erg moeilijk gehad. Daarna kwam het wat vergelijk aan met Blauwe Beurs bij ons. Maar ze zijn er nog niet. De Zandvoort 2-0-0. Kijk wat in die tweede 45 minuten kan gebeuren. Dankjewel Joop voor het verslag van de eerste helft. En zometeen voor de tweede helft komen we uiteraard terug bij Joop Fres. Daar op Duintjesveld. En hier is Willy William. Moi rentraînant ta matrice, goûter à tes délices, personne ne peut m'en dissuader. Leuk om deze single weer eens terug te horen van Boy George en Everything I Own. Ja, we houden vandaag niet alleen Salford 1 in de gaten, maar ook de veteranen 1, Albert Young. We spelen vandaag tegen Portugal. Alweer een Interland. Ja, Alweer een Interland. Tegen Portugal staan we op dit moment wel achter. Daar is het 0 tegen 1. 1 overal 4, de evenementagenda nu. Allereerst natuurlijk tot, nog tot en met 13 november bent u van harte. Welkom in het Zandvoortsmuseum voor de expositie Hedendaags Realisme. En tot 13 december, entrees 3 euro. En de, de locatie is natuurlijk het Zandvoortsmuseum aan de Swalueestraat nummertje 1. De expositie Hedendaags Realisme. En morgen is het tijd voor Rondje Dorp. Gezellig. Ja, ja, Rondje Dorp is een kroegentocht langs de gezelligste cafés van Zandvoort. En bij elk café is er een leuke opdracht. Rondje Dorp begint, aanstaande, begint morgen om 1 uur... En duurt tot ongeveer zes uur voor de Die Hard. Uh, er zijn dit jaar ruim 170 deelnemers. Dus dat wordt een druk, drukke zondagmiddag in het centrum van Zandvoort. Dan uh, gaan we naar Classic Concerts. Want morgen om drie uur is het tijd voor de Septentrionis. Morgen verzorgen de blazers van het Septentrionis het klassieke concert in Zandvoort aan Zee. Uh, en dat begint allemaal om drie uur. De entree is vijf euro en speelt zich natuurlijk allemaal af... in de Protestantse kerk Poststraat 1 te Zandvoort. Meer informatie over dit concert en over alle andere concerten... die Classic Concerts organiseert, kunt u uiteraard terugvinden op de website... www.kerkzandvoort.nl www.kerkzandvoort.nl En 22 en 23 oktober is het tijd voor Wild Drive-In Bioscoop... Een echte drive-in bioscoop op het circuitpark Zandvoort. Hoewel de hele maand oktober is gevuld met unieke activiteiten... is een van de hoogtepunten in het Zandvoortse Goes Wild-programma... een wel heel bijzondere ervaring. Want wanneer, je nu, wanneer kan je dan nou met je auto op het trein op het Zand, circuitpark Zandvoort... en van jouw auto genieten van een topfilm. De drive-in bioscoop op 22 en 23 oktober om 6 uur. Voor 20 euro per personenauto kun je de drive-in meemaken... Meer kaarten zijn, binnen, zijn verkrijgbaar bij het VVV Zandvoort. Of ga anders even naar de website www.circuitparkzandvoort.nl www.circuitparkzandvoort.nl Een unieke ervaring drive-in bioscoop op het circuitpark Zandvoort 22 en 23 oktober om 6 uur s'avonds. En als je er dan met z'n zes in gaat zitten. Nou, dan is het dan... nog goedkoop ook. Nee, toch? Moet, moet je wel een grote auto hebben. Ja, dat wel. <laughs> Goed, Ladies Night, daar mogen wij dus weer niet heen. Uh, dat is op 27 oktober en dat begint om half acht en het duurt tot half elf... En dan hebben we natuurlijk over uh, het Circus Zandvoort... en het Gasthuisplein nummertje 5. Ladies' Night, hartenstrijd. De Ladies' Night is een avond speciaal voor dames. Lekker een avondje uit met vriendinnen, bijkletsen, filmpje pakken... nog meer bijkletsen, hapje erbij en natuurlijk een drankje... want anders is het feest niet compleet. En omdat het Ladies' Night is, ook nog een tasje vol verrassingen. De films in de Ladies' Night zijn wisselend van thema... van romantische komedie tot musical tot tranentrekker. Dames, laat u verrassen op 27 oktober om half acht in het Circus Zandvoort. Meer informatie over de Ladies Night... kunt u natuurlijk terugvinden op de website... www.circuszandvoort.nl Gaan we naar 28 oktober... half negen s'avonds. Dan is het weer tijd voor een zangavond. En dan hebben we het natuurlijk over het Wapen van Zandvoort. Kom iedere laatste vrijdag van de maand... lekker zingen bij het Wapen van Zandvoort... met de Wapenzangers van Zandvoort. Dat allemaal op 28 oktober... vanaf half negen s'avonds... in het Wapen van Zandvoort. Dan uh, is volgend weekend 29 oktober. Vanaf 4 uur middags is het weer zover. De 7e Open Nederlands Kampioenschap Garnalen Pellen. En uh, inschrijven voor de 7e Open uh, de Nederlands Kampioenschap Garnalen Pellen is volgens mij nog mogelijk. Vrienden van de Kanaal Zandvoort en de crew van het strandpaviljoen Talassa... organiseren voor de zevende keer op rij het Open Nederlands Kampioenschap Garnalen Pellen. Er wordt op zaterdag 29 oktober smiddags om 4 uur begonnen tot in de avonduren. De locatie is Café Het Juttertje met gastheer Ton Ariensen... in het jaar rond het strandpaviljoen Talassa van de familie Molenaar in Zandvoort. Dat allemaal op 29 oktober vanaf 4 uur smiddags... het zeven Open Nederlands Kampioenschap Garnalen Pellen nogmaals dat is natuurlijk boulevard Bernaar strandafgang nummertje 18 Talassa. Dan gaan we als die garnalen allemaal gepeld zijn en natuurlijk geproefd hebben die avond gaat u de volgende morgen lekker om 10 uur weer wandelen en wel de 10.000 stappen van Zandvoort. Startpunt is natuurlijk altijd zoals vertrouwd cafetaria de Oude Halt Anytime aan de Vondelaan nummertje 2 op de 30e oktober om 10 uur en het wandelen duurt tot half 12. Heerlijk een frisse neus halen. Dan kan u ook nog op de muziek op de zondagmiddag genieten op deze 30 oktober. Vanaf 4 uur tot 6 uur, iedere laatste zondagmiddag van de maand, bent u van harte welkom op de muziekmiddag van Studio Anthony. Zang met pianobegeleidingen bij de open haard. Geen mooie einde van een heerlijke zondag dan luisteren naar mooie muziek. Vanaf 4 uur, 30 oktober tot 6 uur, uh, luisteren en genieten van uh, goede muziek over Studio Anthony aan de Oosterparkstraat 44. En voor alle 50-plussers onder ons, ja. alvast het volgende. Op 5 en 6 november is het weer zover. Nationale 50-plus weekend uh, op zaterdag 5 en zondag 6 november... vindt het Nationale 50-plus weekend plaats in Zandvoort-aan-Zee. Het weekend staat volledig in het teken van de 50-plussers, joho! En is gevuld met veelal gratis activiteiten. Voor de zevende achtereen volgende jaar... wordt de Nationale 50-plus dag georganiseerd op zaterdag 5 november 2016. Het programma wordt dagelijks aangevuld... met leuke, grappige en unieke activiteiten. En dat vindt u natuurlijk allemaal terug... Uh, op diverse locaties in Zandvoort-aan-Zee. Meer informatie kunt u natuurlijk terugvinden op de website van het VVV Zandvoort. Dus 50-plussers, 5 en 6 november, groot kruis door de agenda... want dan is het tijd voor het nationaal 50-plus-weekend in Zandvoort. Daar mag je nog lang niet aan meedoen. Nee, <laughs> nog langer niet. Komt vanzelf, <laughs> komt vanzelf. Wil je de evenementen nalezen op je gemak? Dat kan via onze eigen CFM-app. En die kan je gratis downloaden in de Play Store, App Store en Windows Store. Zoek even onder ZFM Softboards en download hem nu op je telefoon of tablet. ...van uh, Sister Sleds en We Are Family. Zie ZFM niet alleen op radio, maar we zijn er ook op tv. Beleef het ritme van Zandvoort, ook op tv. ZFM, Text TV, op kanaal 45. En kijk je digitaal via Ziggo, dan ga je naar kanaal 40. Gets high, you know. What else can we do when we're feeling low? I was still Lekkere platen uit de hitlijst van de CFM. De Euro Breakdown. Je hoort hem elke vrijdagmiddag tussen 3 en 5 met collega Maurice Mulder. De 40 heetste platen van Europa. Een beetje laser hoort daar ook bij. Met inderdaad zijn laatste verschenen single Cold War. Ja, we kunnen weer gaan stemmen op de vrijwilligersprijs van uh, VIP. Ja, VIP. En waar staat VIP voor? Uh, vrijwilligersinformatiepunt. Uh, in één keer goed Rob. De VIP Zandvoort roept namelijk alle vrijwilligers en of bewoners van Zandvoort op... om een vrijwilligersorganisatie te nomineren voor de Vrijwilligersprijs 2016. Ieder jaar in november organiseert VIP Zandvoort de Vrijwilligersprijs. De inwoners van Zandvoort kunnen dan stemmen op enkele genomineerde organisaties. Dit jaar wil VIP en ook de inwoners van Zandvoort betrekken... bij de nominaties van de organisaties. De jury zal bekendmaken welke organisaties definitief zijn genomineerd. Als je van mening bent dat een organisatie extra in het zonnetje gezet mag worden extra aandacht nodig heeft of een extra plekje binnen het vrijwilligerswerk verdient... kunt u deze organisatie aanmelden voor nominatie. Mail naar info-vip-zandvoort.nl info apenstaatje zandvoortnl en nomineer de organisatie van jouw voorkeur... en vertel waarom je vindt dat deze organisatie de vrijwilligersprijs verdient. De vrijwilligersprijs wordt uitgereikt op zaterdag 26 november... om 4 uur in het gebouw van het pluspunt. En nomineren kan nog tot 28 oktober. En dat nomineren kan je ook uh, doen via de CFM-app, uh, Albert-Jan. Meen je niet? Ja, jij hebt hem al, hè? He? Jij hebt <laughs> ja, hem al. Ik heb hem al. <laughs> je kan hem downloaden in de Play Store, App Store en in uh, Windows Store... Ga naar het menu van onze app en kijk onder Vrijwilligersprijs voor meer informatie. Looking at you like, Wait, I know I ain't a saint. If it ain't too late, well, I, can't keep on losing I run away so fast. With my heart like gold, but it break like glass. And my shit get old and I act so young. Baby, you so cold, never had no sun. You don't wanna grow up, you yeah, the shit no fun. So when I get home, I'ma give you some. Make you feel like wanna hit that drum. You yeah, the dick ain't free, I don't get no fucks. Yeah, it's complicated, got you frustrated. Get home, late, and you don't trust me, baby. Way too Chris van Jopje, je hebt een doelpunt. Ja, voor Zandvoort en wat voor een, een schitterende goal. In de lucht omgehaald door Boy -vissen. Prachtige 1-0 voor Zandvoort. En op dit moment gewoon rust. Oké, okay, dankjewel. Goed nieuws dus vanaf Duitersveld. Goedemiddag bij CFM Software. ging bent back to dieties. Met deze van Laura Benneken en de Self-Control. Nou, de heren van de SV Software hebben zich helemaal onder controle want we hoorden het juist van Jelvin Een mooi doelpunt voor SV Software. Hoe gaat het met de heren nu? Ja, we spelen 57 minuten. En dit was net toen ik met Albert Jans sprak, die mij inbelde. Was het een, een, een dot van een kans die net eigenlijk niet erin ging? En uh, Zandvoort dat speelt nu in de achteren. O, o, o, o. Er oh, was bijna de 1-1. Maar goed, Zandvoort speelt met 10 man. Jawel, uh, Justin Luiten heeft helaas zijn tweede geel moeten incasseren. En het was voor een overtreding. Ja, hij maakte een overtreding, oké. Okay. Uh, dat werd voor gefloten. Maar nee, er werd, werd overtreding op hem gemaakt, zo moet ik het zeggen. Uh, hij rolde door en raakte daarbij zijn tegenstander. En de scheidsrechter uh, interpreteerde dat als zijnde een, een naschopbeweging. Ja. Zo kan je alles wel na uh, noemen bij het voetballen. Het is niet anders, helaas. Sanford speelt in ieder geval met tien man. En met die tien man hebben ze dus uh, die 1-0 voorsprong verkregen. En zojuist was er een tot van de kansen op die 2-0. Um, Sanford is dus nu niet meer in balbezit. Uh, met andere woorden, blauw wit Bengals. Die kan nu vrijuit spelen over het middenveld. Uh, Sanford, minstens, die wel achterin. Die, die linker uh, verdediger. En die staat daar nu even kijken. De van Berg vindt zich daar nu. Dat zou niet moeten, eigenlijk. Want het is natuurlijk een jongen die voorin echt keihard nodig is om voor onrust en eventueel doelpunt een mooie basis te kunnen zorgen. Voorlopig staat hij nog achterin. Daar gaat die bal voorkomen. En die wordt er weer ingepakt door. Even kijken. Oh, oh, oh, daar glijdt helaas Jesse Daan uit. Daan, die een beetje ongelukkig voetbalt, wel erg gevaarlijk is. Wel, hij is natuurlijk razendsnel. Dat weten we zo langzamerhand wel van hem. En hij heeft die snelheid nog niet helemaal uit kunnen buiten. Maar hij geeft wel af en toe. Is hij voor. Ja zorgt voor gevaarlijke situaties in de verdediging van Blauw-Wit. Zo moet ik het zeggen. Uh, de bal is nu op de achterlijn. Zalt het mag hem gaan innemen. De speler, 59e minuut. En uh, Reinier met Saas mag het spel weer gaan hervatten. Graag tot straks. Dankjewel, Joop Fres. Zo meteen in het volgende uur van dit programma komen we weer terug bij Joop.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 Ik mich? Oder... Wir müssen weg hier kommen. Dein Lippenstift ist verwischt. Du hast ihn gekauft und sonst ich habe es gesehen. Zu viel Rot auf deinen Lippen und du hast gesagt, mach mich nicht an Aber du warst durchschaut. Augen sagen mehr als Worte. Du brauchst nichts auch. Hm? Alle wissen, dass wir zusammen sind ab heute. Jetzt höre ich sie. Ze komen. Ze komen zich zu holen. Ze werden zich nicht finden, Niemand werd dich finden, Du bent bij mij.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 Hem zo vlak uh, aan het einde van uh, uur twee alweer. Het verhaal van uh, Falco. Je hoort de Genie bij Salzburg op zaterdag. Zometeen zijn we er weer nog één uur lang. Met onder meer het gedicht van de dag. En uh, het dier van de week. En nog veel en veel meer. Het voetbal, het circuit. Dus gewoon lekker blijven luisteren.